de rekhl nadipunt na de zestin al shaltano kibashite al verschni zeventien laza ichentin shaltano shagi nemshala ragbi finatama or Achtin Hakatan Lemam een alaila, leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke we weken shaltano, al Sultan, en zo is ook, zo, wat de zoger zegt, de macht, boven de macht, dus dubbele macht, zestien. die was schiet de alfisch nie, want gedurende zesduizend jaar van de schepping, heita was zij nacht, of de mal goed, was, had zij macht, herinner je nog, eh, uh, de macht, dat is in het Aramees, zeven in het Shahiyya, dat is de macht in het Hebreus, heerschapei, raad bij je nat alleen in het aspect van een klein licht. Alleen, Mamshallah, Talaïla, voor het heersen gedurende een nacht, ja? De Melchud had alleen de macht gedurende zesduizend jaar alleen om s'nachts te heersen, ja. Wat, daar maar nu niet Osef de jom werd aan haar toegevoegd, ook 19 Shaltano de jom de macht van, van de dag. In de Gmartikun is het al één. Dan heeft ze dubbel. kikdol gedalige ki ooraha want zij is groot geworden als het licht van de zon. Ze, de ma, de de de, de de de of de nacht of de of de maan is gegroeid net zo als de Shehi. shihi, shihilem, shelatay, yom. welke macht uh, van de zirampin of van de dag is. Uh, voor het, voor de heerschappij, overdag. Daarom zegt hij dan, eh, uh, macht, de macht, over, boven, bovenmacht, 20. Nou, de punt. Om a smijan shalotit -sh a, 21 lomar. Shaba et, shigadla, ligjot ke ora chama, met bat has wie madrigot schila adzma. Scha yula 23 me et schitte alfishni. De enohen elarag to tosefet jeskan. Al madrigot teha adzma maofen 25. vijfentwintig yakar yakar jakar jakar al jakar vehule. Kijk wat hij zegt ons. Kijk wat de Zoger ons vertelt. Waarom zegt Zoger dat het licht boven licht, dus dat ze verkrijgt dubbele. Als dan tegen de Martikoon, dat de malgoed die verenigt zich dus met de Zerat Dan waarom zegt hij dan het woord dan dubbel? Of macht boven macht. En dat is wat de Zoger ons leert 20. Om Ashmeyano en de Zoger. Uh, uh, leert ons daarmee, dat je niet zo dat jij niet zou vergissen door te zeggen 21. Shabbat, Shemid Laleh Yotka Or, dat in de tijd, dus in de Gmartikun, waarin wanneer zij de Malchut is groot geworden om als licht van de zon te zijn, dus licht van de, de hemellicht, zon. De zon zijn. zij, is de maan, en zij is geworden dan als de zon. Dat met wat lot has we om het regortje dat haar eigen treden werden, God verhoede, uh, teniet gedaan. Zie daarom zegt hij dat het dubbel dat zij krijgt het extra. Shehajula, welke trap treden zij had, 23, met schitte de nie, van, van de tijd van 6000 jaar van de schepping. Shein ogen, want dat is niet zo. Ela raak tossef maar hier is het alleen maar de toevoeging. Uh, bij of boven haar eigen trap treden. Boven, op de manier... 25, zo, so yes, la, yaker, la yaker, dat zij heeft pracht uh, boven pracht. We Erg belangrijk wat we leren: dat in de Gmartikoen de eigenschappen van de Malgoed, ja, haar beperkingen niet. Uh, zij, nee, in de Gmartikoen, zij ontvangt licht, ja, net zoals hierin, maar tegelijkertijd haar eigen eigenschappen zullen wel bleven bestaan. Dus al die, al die Sivugim, al die al zal al dat de vrees, zoals we dat gezegd, zal altijd blijven bij die maar goed. Dat wil zeggen, de Rishimut, die zij opgedaan had gedurende 6000 jaar, zullen blijven bestaan. Huh? Niets verdwijnt. niets verdwijnt in het geestelijke, precies. En niet dat het allemaal Nirvana, nirvana zal zijn, begrepen? En hieruit kunnen we ook zien dat ook in onze toestanden, dat er uh, bij ons is precies hetzelfde. Dat wij kunnen, welke meditatie jij ook hebt, jij ook mag hebben, de vrees des heren blijft altijd bestaan, je? Op de, op basis van die vrees de vrees is als, de, als het fundament. Weet je? Fundament. Daarom zegt ook, uh, Yeshua waakt, waakt. Ja of niet? Waakt, waakt voor de citra agra. Uh, waken betekent, um, niet hangen ergens, euforistisch, zo so ergens wij die veel in de hemel blijven. In jouw fantasieën you know, of wat dan ook. Maar waken betekent steeds. Uh, Stoelen op het fundament. En wij kennen geen fundament. Het is het. Goed opletten. De vrees. De vrees. En kijk nou welke vrees. Bevatte. Yeshua Voor zijn. Uh, executie. Ja. Welke vrees had, had hij. Hij moest het ook overwinnen, maar welke manier, het wordt getoond aan ons, dat de vrees dat is the, het fundament bij de mens. De betekent de uh, bodem. De bodem is is aan de ene kant is er geen bodem, want in de Martekoe is er geen bodem. Ook wij hebben, als wij dan meer aan de rechterkant komen ervaren, dan is er geen bodem. Maar rechterkant is niet wij. De mens is niet zijn rechterkant. De mens is de, de kilim de Kabbalah. Dat is de mens. Dus altijd het bodem, fundament, hebben. Er is geen, en er is geen ander fundament, de ware, het ware fundament, bij de mens ik verkrijgt het niet. Niemand verkrijgt het. Anders dan wanneer jij komt tot ervaren van het licht van, eh, van de klieketter. En via de klieketter vervaar je dan het licht dat het komt. Maar daardoor ontvang je dan het fundament van Yeshua. Dus de wetten die van het koninkrijk der hemel, die moeten het fundament vormen bij jou. En dan zal je voelen het bodem. Je Yeshua heeft ook een keer gezegd, van, uh, tegen Hashem eigenlijk, van laat deze beker aan mij voorbij gaan. Het is erg diep wat het is. Hij niet durfde. Nee, aan de ene kant zegt hij wel, laat de beker aan um, uh, mij voorbij gaan. Maar niet dat het mijn wil zal zijn, maar dat jouw wil zal zijn. Dus hij liet daarmee zien dat als de schepping, ja, als de schepping, dan zeg je dan eerst dat, want de schepping is de wens om te ontvangen. In het lichaam. Hij he was belichaamd, dus we hadden lichaam. En dan als, als, als lichaam zijnde, natuurlijk, dan wil je dat niet. Lichaam heeft behoud nodig wil behouden worden op zijn manier dan zegt hij dan maar niet op mijn manier maar als het wil is maar dat is het bodem en dat is ook vrees maar opbouwende vrees kijk nou hoe geweldig vrees is dat, dat dat alleen maar het noemen, opnoemen, deze naam op onze lessen heeft al Drie of vier mensen na vijf jaar leren, al drie of vier mensen hebben ons al verlaten. Of heb ik ze eigenlijk uh, gevraagd om onze lessen te verlaten, want ik kreeg dan uh, zo'n uh, reacties ook via de e-mail. Het e-mailverkeer en, uh, en andere, ook hier zie je die explosies van. Haat en neid en allerlei andere dingen. Dat men kan deze naam niet verdragen. Ook niet, denk niet alleen dat de niet-Joden. Niet-Joden kunnen het ook erg moeilijker mee. En dat als zelfs iemand die gelooft in Jezus Is ook nog niet doordrongen wordt echt door deze naam. Wat is dat? En dat is die geweldige vrees. Dat is dat echt uh, niet gewoon uh, onze lieve Heer. Maar het is een geweldige vrees, waarbij, als je het in zo'n zet, als, als jouw fundament, dan is het net of je uh, jouw innerlijk wordt, net als door een zwaard helemaal doormidden gehakt. Zwaard betekent dat, dat het licht dat komt, de, het zwaard van het licht, weet je, net als een, net als een zwaard dit kan je dat denkbeeldig voorstellen, dat zwaarte uh, van laserstralen. Zo zie je dat in dat soort films. Zo yeah, so is het uh, deze kracht, die van binnen de mens komt, dat, uh, de kracht van Jezus. En dan ga je dingen zien, want dat is de waarheid. Zie je dat? Maar het is niet genoeg alleen dat te leren, want dat was alleen maar het begin. stralen aan. Maar daarna werd het dan. Het estafette stokje. Het estafette stokje werd doorgegeven. aan Moshe. Alles bestaat. blijft alles bestaan. Maar dan werd het. aan Moshe doorgegeven. En waarom dan. Wat we hebben gezegd. Waarom, waarom Moshe. Dat we hebben toch geleerd dat de Torah. Is eerst gekomen Moshe en daarna kwam uh, Yeshua in 2000, uh, ja, dus uh, later dan de Torah werd, werd gegeven aan Moshe. We hebben dat ook geleerd, waarom nog? Er bestaat nog een andere, reden daar, daarvoor. Nog, nog een substantiële reden, waarom? Hoe? Nu ketter is wie hoger? Wie hoger is, is eerder, ja, ketter is eerder dan dan de dan de daad. Ja of niet. Wie eer wie hoger is, is eerder. En wat was eerst? Wat, was de, wat, is de, wat, wat, is, wat kwam eerst en wat, wat kwam? Wat is primair en wat is secundair? De wens om te geven of om de wens om te ontvangen? Wie heeft de wens om te ontvangen gecreëerd? De wens van de schepper. Ja, de wens van de schepper is de wens om te geven. Ja of niet? De wens om te geven heeft, heeft de schepping gecreëerd. De schepping is de wens om te ontvangen. Dus wie is de eerste? De wens om te geven. Ja, dat licht. En dat licht heeft eerst uh, zich ingebed in datgene wat wij noemen ketter. Ketter heeft geen aviyut, we hebben geleerd, ja? Alleen vanaf de hoogma begint die aviyut. Dus, yut kei wafkei, maar social -jud, het puntje van de -jud, heeft geen, Ketter heeft geen aviyut. Daar is ingebed de wens om te geven. Dus, in de kli Yeshua ook in ons, is ingebed de wens om te geven. We kunnen niet geven zonder te komen tot de kli de, van Ketter. Daar is alleen maar de wens om te geven. En dat is de vrees. Wat hebben we over de vrees gehad? We hebben over de vrees gehad, herinner je nog? Over de, de kwestie van het gebed voor het slapen gaan. Vier executies. Wat is executie? Wat executie, executie? plaatsvinder do, do, zonder dat hij, die hij geëxecuteerd -executeer, ge wordt, dat die zonder vrees, dat, dat het, dat het meemaakt. Dan valt hij te executeren. Precies, dan is het geen executie. Executie betekent dat het wel vrees aanwezig is. Dus we hebben geleerd dat. De, dat Voordat je naar bed gaat slapen, voordat je slapen gaat, dat je de, dat gebed uitspreekt, dat je over vier executies. Wurging en allerlei andere, wat betekent dat? En dan kan je komen, moet je dat laten jezelf executeren door die vier, en dat is de naam Adni, van de Malgoed, wat wij, wat wij dat zo zeggen. Maar dan die vier executies om te komen tot wat? Om te komen tot licht, om te komen tot de klikker. En sure. dan kom je tot de klikker daardoor, zie dat? Dus door, door, wat zijn die vier executies? Niets anders dan wat wij leren ook over, over het komen tot Yeshua. Ja, tot, yeah, dat tot, is de Yeshua is bevrijding. Ja, yeah? verlossing. Wat betekent dat? Om vier dat is niets anders dan verdunning van mijn avioed. Ja, wat is deze the, the, vier executies? Het gebed van vier executies. Wat doe ik daarmee? Ik executeer, executeer, laat executeren mijn wens om te ontvangen. Dus dat betekent, ik verdun mijn avioed in vier stadies, vier stadies omhoog. Dat is wat ik, wat ik doe in, deze, in dit gebed. En de ene wordt zeer, zeer diep. De ene is net als een zwaard, en andere als een wurging, et cetera. Zo kan je dat vergelijken van elke, welke uh, krachten daarbij aan de dag gelegd moeten worden. Om zo'n toestand te bereiden maar dan kom je tot de glie en dan voel je geen avioed meer. Wanneer je komt, wanneer die krachten, natuurlijk kan je altijd terugkomen, en jouw, jouw wens om te ontvangen, die wordt niet, daardoor niet minder. Maar jij verdunt jezelf. Ja, zoals in, de, en dan kom je tot de ketter, en dan van de ketter kan je dan uit de ketter in de, äh, kan je het licht van Hashem ontvangen via Ja, via de klie-ketter? Via de hoogste hoch, ketter. Dus äh, jouw ketter, als je komt tot de ketter, dan is jouw ketter verbonden met alle ketterim. Dan de hoogste ketter die de menselijke ziel had voortgebracht. De hoogste, de dichtste, ja, de, de, het, het meest dichtbij zijnde tot het licht, dat is de Yeshua. En dan ontvang je dat, als je komt naar de ketter, dan uh, alleen kan je ontvangen van een, van een stadium dat hetzelfde stadium is. Ja, hand in hand, en voet tot voet. Ja. Dus als je komt naar de ketter, kan je dan, dan heb je dan de straling van de hoogste ketter, van alle ketterim, heb je dan. Maar de hoogste ketter schijnt het aan jou dan. En binnen die hoogste ketter schijnt dan de vader, dus het licht zelf. En dan samen met het ontvangen van Yeshua in jezelf, ontvang je ook uh, het licht. En de vader. Zeg maar. ja, dat is, wat, dat is wat, wat yeshua had gezegd. Niemand komt door de vader, anders dan door mij. En... Geen andere manier, allerlei theologieën hadden ze alles bedacht om de manier om dat uit te leggen. En men, je hebt van alles, dat, dat, van alles gezien en geleerd, het is, uh, is natuurlijk, het is, uh, it is uh, vergeestelijking. Terwijl hier wat wij zien, het is uh, alles vanuit die vijf sferot. vijf sferot kan je alles uitleggen. Alles zit er niets anders, alleen in die vijf stadia. Dan je ziet het wel, hoe, hoe deze naam hoe, de, hoe, hoe verschrikking brengt aan iedereen, aan Joden, aan niet-Joden, aan iedereen. Deze naam, Yeshua Waarom? Omdat tot deze naam te komen moet jij je laten vier executies, ja, daadwerkelijk vier executies moet je laten uitvoeren aan jou wens om te ontvangen voor jezelf. Je? En niet alleen maar eigenlijk, ja, ik, geloof, ik geloof, ja begrijp ik, ik geloof in wat, het dat is, dat is, is, ook, is ook goed natuurlijk, maar het is, uh, we spreken niet over een culturele goed, over christendom of die andere, also, we spreken over de krachten waarmee de mens van binnen jezelf verdund om te komen tot licht. Kan niet anders dan alleen door Jezus. En daarom de mens zo tegenstribbelt en kan dat niet verdragen. In zichzelf, in zichzelf kan niet verdragen. Deze naam. Want daar is altijd zit verzet in de mens. En daarom zeg ik aan de mens dan eerst... Ook bij die mensen die bij ons gezeten waren. Vijf jaar of langer. En keihard gestudeerd hadden. Ik weet het wel. Keihard. Uh, maar... Dat was een oprecht. Natuurlijk. Maar dan kwamen zij tot, zo, tot deze nam en dan voelden zij dat er geen doorbreken is, geen doorkomen mogelijk is. Dan had ik het gezegd, dan had ik gezegd, meerdere malen had ik gezegd, het is niet erg dat je het niet aankan. Het erg wat ik, wat ik erg vind, wat ik niet erg, maar ik bedoel wat het erg is voor onze, voor onze gezelschap dat wij hier leren, dat jij, tegen, dat jij er tegen bent. Nou, dat kunnen we niet verdragen. Dat kunnen we hier niet hebben. Begrijp je? Niet hier en ook niet dat iemand, iemand dan zit ergens in een, en, en leert alleen per internet. Want dat, dat alles. Wij omvatten alle studenten die, uh, die ook de externe studie doen. Dan had ik ook gezegd, jij ook niet, niet externe, geen externe studie te doen. Begrijp je? Dat is wat. Is dus niet ertegen zijn. Als je het niet aan kan. Dat is wie kan het aan. Right? Wie kan het wel aan. Wij we proberen. Wij doen ons best. Wij we overwinnen. Weet right? je? Yeah. Ja. Het die zonde. Huh? Gaat het zonder ook of niet? Wat zonder? Zonder Yeshua. Nee. nee. Zonder Yeshua moet je vergeten. Kijk, we hebben gezegd. Wij leren dat. Lurian de Lurianse kabalen. We leren wat we leren. De Torah, leren we de Torah? Leren we de Torah? Natuurlijk, we leren de Torah. Leren we, dus, wat is de Zoger. De Zoger is de uitleg van de Torah. Nou, dan de Torah zit ook verweven. Dus de Torah zit de in, binnen de Zoger. Ja, of niet? Dus, uh, Ari is de uitleg, de uitleg van de of uitleg en eh, nog een hogere, dus maar wel bekleding van de zoger. uit de zoger heeft die geput, ari, betekent dat dit nog lager brengt, dat het licht naar beneden naar de jesso. dus dat is ook nodig. dus al die dingen zijn nodig, dus Torah, zoger en ari, maar bovenaan staat nog de ketter. Hoe kan je iets begrijpen uit de Kabbala als je de ketter niet aanvaardt? Dat is onmogelijk, mijn vrienden. Dat is absoluut onmogelijk, want alles zit in de ketter besloten, ja of niet? Het zit wel natuurlijk, alles zit in de ketter potentieel aanwezig. We kunnen, kunnen nergens ontvangen, en licht anders ontvangen dan via de ketter. Dus het is onvermijdelijk dat het zo is. En alleen, het kwam alleen Laatst er sprake maar we hadden ook veel of hoe vroeger ook gesproken op allerlei manieren. Maar nu is het kwam het zo, omdat het door al die studie wat ik deed, en dan nu komen we dan, ik had u wat verteld, die kom verder in diepste bronnen bestuderen, dan kom ik dan. Nog dieper dan de Ari. Dus niet de Ari, maar de, de, de leer van Ari. En dan komen we het nog dieper tot de, tot de Mashiach. En dan onvermijdelijk kom je Jezus weer tegen. Begeven? Maar dan in de Hoedanigheid. Niet zoals hij kwam. Niet zoals hij verschenen was. Uh, bij zijn eerste verschening. Dat staat dat hij dan arm. En als het ware op een ijzel. En... Uh, Arme, ja, arme, het is allemaal arme. Het is oni en open ijzel. Maar als je leert de kabbalah en wat op de, waar, waar ik nu sta, dat ik Ary ah, heb verder niet verdwenen in het geest. Ik heb Ari ah, niet verlaten. Ik heb nog ook, eh, alles is eh, deelachtig ben ik geworden. Maar dan kom je dan nog lager, dan kom je Jesuwa tegen. En dan zie je de Yeshua, deze kracht van Yeshua, zie je niet zoals het was bij zijn eerste verschijning. Maar gehuld in al die kledijen wat dichtbij zijn tot zijn absolute glorie in de Gmartico, in, Ja, dicht de tweede, tweede verschijning. Maar eigenlijk begint het dan pas ook vanaf uh, Yeshua. Het begint met wij die. Wij maken het eigenlijk dieper. Precies. Hij precies. Maar het dat is. Een sterker licht aan. Is natuurlijk. Dus het begint met de Yeshua en eindigt met ja. de Yeshua. En eigenlijk wij. maken wij zijn werk af. Huh? Maken wij zijn werk wij af. maken zijn werk, werk af, natuurlijk. Wij zijn als het ware de verlengstuk van hem. Wij maken dus onze door vrees, door massagie door wat wij leren. Versnellen wij zijn komst. Ja? Maar wat was dan de functie van Moshe? Want dat was al Moshe blijven. was de functie van Moshe, van dat licht, moest weg, de functie van Moshe en de functie van Moshe en van Shimon oh, ja. Bar Yochai was om dat licht verder te brengen naar beneden. Duidelijk. alleen bij Yeshua zonder die drie componenten, zoals de Torah, uh, zoger en Ed is alleen maar het licht nevers. En de schepper, wat, will, wat, wat, was dit, wat is het doel van de schepper? We moeten kijken niet alleen altijd van het doel van de schepping. Het doel van de schepping is om het licht te laten penetreren helemaal tot de malchut. goed. We hebben dat geleerd, ja? Dat in de Gmartikoen moet, moet het licht uh, het licht moet vullen die malchut. Dus niet alleen de klikker. Dus, dus om de Gmartikuen te bereiken, om het doel van de schepping te bereiken, moest ook dan de Torah gegeven worden. Dus eerst natuurlijk was de, de, de wetten van het Koninkrijk der Hemel. Koninkrijk der Hemel is malchut. Koninkrijk is malchut, Shamayim. In elke, op elke plaatsa beina bijna in de schlavijas Sulam, wat wij leren, de, de, de, ja, de van de lader. Op elke plaatsa heette staat dat het bekrib, malchut shamaim, het koning kreeg der heim. De hele tora is door drong, door dat begrip. Talmud, vol staat met dat begrip. Waarom lontvanget, waarom wil hij zei, yeshua niet ontvangen? Het is onbegrijpelijk. Aan de ene kant praten ze, praten ze, Praten over praten. Over het Koninkrijk der Hemel. Dat is maar goed, Shamaim. Dat komt van, het, van, van de hele taal. En uh, iedereen weet het. Maar verder niet. Deze klikker willen ze niet. Niet alleen willen niet. Het is, het is overgaaf. Het is een mens moet uh, boven zijn verstand komen. En dat is. daar heb je moed, moed. voor nodig. Want hoe meer de mens leert, hoe meer. hoe meer gaat hij zichzelf voelen. de belangrijkheid van zichzelf. zwaarder zichzelf voelen. kijk nou naar die. naar die iemand die. die tot een professor wordt. vergelijk hem als student. Student is hij. hij is bewegelijk, hij wil iets. Maar als hij wordt een student, als uh, een professor, dan doet hij zijn mond langzaam open, dan is hij vol van trots en van, van degelijkheid, van, weet ik veel, van respect, van allerlei andere dingen, dat aangekleefd is aan, aan hem. Weet je, maar en kan hij dat prijsgeven, wat, wat hij is, dat is zijn, zijn kilim, dat is wat alles wat hij opgebouwd had precies hetzelfde is het hier in het geestelijke ze leren, ze leren, men leert dat vanuit een bepaald perspectief en men groot wordt daarin men bouwt ook kilim eigen kilim van van bijvoorbeeld jodendom, christendom bouw ze met kilim van wat ze leren, we leren dat wordt doordrongen daardoor wie wil dat prijs geven want om te komen tot Yeshua moet je dat alles wat je geleerd hebt, niets verdwijnt in het geestelijke, maar alles wat je geleerd hebt, moet je dan, als je komt tot de ketter, heb je niets. Begrijp je? Dan moet je het ervaren. Dat is dan een broekje. Als je komt tot de kliekketter, telkens wanneer je komt tot de kliekketter, dan sta je net zo, zo een. als, hè? Eén. Eén. Precies, dan word je één. Heel goed. Want in het drie letters, wanneer je mal goed bent, dan ben je ani. Rind je nog, ik. Alef Nun. Äh, jud Ben je ani, Dan ben je bewust van jezelf. Alle, alle, alle, het hele zit in jou. alle, alle, zit alle, alle, alle, alle, alle, alle, alle, in alle, wanneer alle, alle, ketter? Dan ketter dan te veranderen de letters alle, alle, het een. Wordt het Alef, Jut en Nun. Dat betekent niets. betekent niets. Dat betekent niets. Ketter is niets, betekent niets, betekent niet ongedifferentieerd. Want ja, ongedifferentieerd. Het is, het is alles en er is niets daarin. Het is nog potentieel. Uh, eil, eil. Het is nog niet, als het ware. Het is nog licht, nog nog schepping. En wanneer, daarom is het nodig, daarom was het nodig, begrijp je nu, Henk, dat is, dat het licht wat Yeshua had gebracht, is het licht van de koning, koning, koning kreeg der hemel. Maar de hele bedoeling was niet dat alleen de koning kreeg der hemel. Daarom is ook christenen, daarom hun hoogste ideaal is, Daarna, daarna komt het om te komen in het koninkrijk der hemel, daarna, na de dood. Terwijl de schepper wil het anders, wil het niet alleen dat, wil het niet alleen het koninkrijk der hemel zelf op zijn eigen plaats in de kliketter, die dus ingebed is in de kliketter. Dat is de, ja, de van de hogere is ingebed in de ketter van de lagere. Dus niet dat is het einddoel maar het einddoel is om dat aan te trekken naar de malgoed en wanneer het koninkrijk der hemel aangetrokken wordt naar de daad dan verkrijgt dat de vorm van de Torah want in de Torah heb je al niet alleen maar zo uh, eil alleen maar uh, maar in de Torah heb je al rechts en links, geoorloofd, niet geoorloofd, niet, dat soort, rechts en links, daad heeft ook twee, ja. dat heeft... Maar dan zou je zeggen dat Jezus er eigenlijk al was, of Yeshua, ja. voor, voor Moshe, ja, dat blijft dat... het doorgeven. Ja. Want als we, als, we, als we zeggen dat Moshe uh, het verder naar beneden brengt, je kan ja. iets naar beneden brengen, je kan iets pas naar beneden brengen als het er al is. Als er is, precies. En Moshe moest... Moet, toe, huh? Dat heb je toch ook opgeschreven. Precies, Moshe moest wel, opstegen. moest op, opsteken. Heel goed, kijk heel goed, de les uh, 168 en de les 170, grondig uitwerken, want daar staan dingen die voor, de, voor het eerst aan de mensheid werden verteld. Als je de niet leest, dan kan je eigenlijk niet. Kan je niet, nee, kan je niet verder. Dus 68 en 70 in ieder geval probeerde die beide lessen al ja, grondig door te nemen. Want daar staan de fundamentele dingen, dan is het voor ons... Zie, iedereen begrijpt, ons? begrijpt wat ik zeg? Dus wat voor ons is dus niet alleen, uh, voor ons is dan het, het, de leer van het Koninkrijk der Hemel, ja, de, is een onderdeel, structureel onderdeel van het geheel. Het is wel de basis, het is wel de, basis, ja, het is wel de in potentie zit daar alles in het koninkrijk, der, in, de, in de leer van het koninkrijk der hemel. Ja? Maar daarna hebben we toch nodig, kijk, dat is net vergelijkbaar met een, met een uh, grondwet en de maatregelen van bestuur. Ja? Zoiets. Kijk, nee, in de grondwet staat het bijvoorbeeld, een eenvoudig, de grondwet kan bijvoorbeeld staan op een pagina. Ja, of vijf pagina's, of tien pagina's, niet meer. Ja, we hebben genoeg grondwet of manifest of dat soort dingen, dat soort Maar daarna wordt het uitgewerkt, komen dan allerlei maatregelen van bestuur. Eerst één op één niveau van ministerie, en dan weer op een ander niveau, et cetera. Nog meer, nog meer, nog meer. Zo is het ook in, in bij het uh, door ...trekken van het licht... ...van de ketter... ...naar de ketter eerst... ...en dan verder naar de lagere regiën. Maar zonder het begrip... Yeshua we, ...is onmogelijk om verder... ...het is onderdeel... ...het is niet alleen maar Yeshua... ...het is niet alleen maar... ...want het is niet alleen maar de klietketter... ...maar alles komt via de klietketter. Ja? Wanneer je krijgt... ...een, een begrip... Ketter, zoals we ook in TES leren, in, in het Scheim of in TES, dus leren we over de ketter. Wat is de ketter? Het ja, bestaat uit twee delen. Boven, en lagere, boven gedeeld en lagere gedeelte. Dus altijd denk over die twee dingen. Ah, ze had, ze kan zeggen, Kaduri. Because Kaduri was, onlangs on was iemand uh, de grootste uh, uh, kabbalist van, van een uh, kabbalist is in Israël. Kaduri. Hij was uh, 104 of 106 jaar oud. en was overleden. Uh, over, overleden. Voor zijn dood. Hij was, hij uh, was, hij uh, was wel kabbalist, maar ik bedoel, ik doe niets anders. Ja, voor mij is kabbala is alles. Maar hij was ook, uh, oh, was ook specialist in andere, andere dingen, in de Kaduri. Was uh, in Israël. Hij was een erg oud oud geworden en beroemd. Ik bedoel, hij had veel uh, invloeden. In. Hij was de laatste grote van deze tijd. En voor zijn dood had hij ook gezegd dat, dat aan hem werd onthuld. Ik heb het vanuit de zoger, vanuit de diepte, van de leer zelf. Maar aan hem werd ook veronthuld voor zijn dood. Voor op zijn sterfbed. Dat de naam van de Mashiach is Yesha. Yesha betekent Yeshua. Alleen, zij zeggen Yesha omdat onder de Shin staat, normaal staan, ook, staan dus de drie puntjes zo'n schuin, drie puntjes kubuts. En dat wordt, ja, en dat men ziet het niet wanneer men dat gewoon in letters in de letters van de van in het Torah, men ziet het niet, van, en daar staat wel die puntjes, maar die puntjes die, die geven aan de klank U. En dan wordt het Yeshua. Maar als je dan zonder die puntjes, en dan vaak ziet men die puntjes niet, men heeft geen puntjes, normaal schrijft geen puntjes, dan, spreken, dan zegt men gewoon dat als Jesha. Wat hij had gezegd? Hij uh, was helemaal uh, orthodox en ultra, ultra, ultra, weet ik wel orthodox, en uh, de hele orthodoxe wereld is, uh, was natuurlijk uh, helemaal staat paal achter hem dat, dat is kosher kosher de, kosher de mahadrin de kosher van de kosher en hij had gezegd voor zijn dood want voor zijn dood was al hij hoefde niet meer zorgen maken voor zichzelf, alles was al geregeld, hij kon niet meer problemen hebben natuurlijk voor zijn dood, op zijn strafbeid kon hij dat zeggen gewoon maar ik zeg het veel eerder. Je hoeft niet te wachten tot, tot het zover is. Wij moeten weten dat kabbalist. Wat is kabbalist? Kabbalist is iemand die voor niets en niemand bang is. Begrijp je? Het erg goed dat opletten. Dat als je voor iemand, voor een mens bang bent, dan ben je nog geen kabbalist. Dus als de hele wereld zegt. Ik drink Coca-Cola, wij, wij drinken Coca-Cola jij moet zeggen: ik drink geen Coca-Cola. Niet. Hoe kan dat? De hele wereld loopt in één richting en jij loopt in een andere richting. Dan moet je wel in staat zijn. Hoe komt dat van wie? Wie heeft dat de eerste dat gedaan? Wie heeft die eerste tegen de eerste tegen de draad gegaan, tegen de draad in. Wie, wie was de eerste die tegen de richting in de verkeerde dus in een andere richting was gegaan? Abraham Abraham was gegaan Abraham heeft de naam gekregen Ivri Ivri betekent dat iemand die oversteekt ja. die oversteekt over, die, eh, die oversteekt de weg naar een andere kant dat ja, is Ivri is, want de hele mensheid wilde alleen maar ontvangen en aan dit volk werd het Gegeven de, om tegen de draad in te gaan om te leren te geven. He? En dat betekent dan naar een andere kant te gaan om, te, om over te steken over. Ivrie betekent hij, hij die, iemand die oversteekt de brug naar een andere kant. Hij heeft het ook zo gedaan, de, de Abraham. En daarom bleef het zo hangen. En daarom, uh, wij leren dat ook. Ja? Daarom Jeshua kon zijn mond niet, niet, niet houden. Alleen om, om, uh, om, om willen van zijn. Daarom profeten, andere profeten. Ook ware profeten die niet, uh, de waarheid konden niet, um, verzwijgen. En dat is de kabale. daarom. Steeds zie yeah, je dat het steeds dunner wordt, dunner wordt, dunner wordt. Uh, ik herinner me nog deze klas dat vol zat van mensen. Ik vol, ik herinner uh, me Maar zo stap voor stap de moed opbrengen, de wens, de wil op te brengen. Want wij, kijk nou hoe verder we gaan, hoe dieper we gaan. Hoe diep gaan we? Wij? Yeah. To, hoe diep gaan we? Alles hangt van jullie af ik ga tot de laatste, tot, tot het hoogste wat het haalbaar is van, van, van mij. En ik voel, ik zie wel, ik merk aan mijn, aan mijn daden, en mijn instellingen, dat ik vooruit ga. Ja, dat ik meer in staat ben om te geven. En daar gaat het om. Al voel ik aan de, aan de achterkant ook, aan de diepere kant voel ik ook een geweldig verzet, maar ik ga dat breken. Met de dag breek ik mijzelf meer en meer. Breek ik mijzelf, want alleen dan, dan kom je tot het leven. En hoe ver, hoe ver zullen we gaan? De hele bedoeling is dat wij zullen gaan tot, uh, tot, het, tot waar wij aan toe in staat zullen zijn om te gaan. Maar op, de, op de, de hoogste wat haalbaar is. En dat hangt natuurlijk van jullie af. Ik kan niet zeggen dat u, hoe. Want ik moet aan jullie geven aan de hand van wat ik voel en wat ik ervaar van jullie. Kijk, dat wij zoveel kunnen zo doornemen. Veel meer ja, dan, dan daarvoor. Er was veel nodig meer hebben over onze wereld, et cetera. Maar stap voor stap moet het minder en minder zijn. We willen het twee meer zoger en verschillende aspecten. Maar uh, dieper. Dus, maar daarom is het ook nodig om steeds over Yeshua te hebben. Wat is de bron en het einde? Begin en het einde van de weg. Daarom zeg ik zo, ik ben de weg. Wat is de weg? Van de ketter. Ja, via de Torah, via Zoker, via Ari, tot de vervulling. En hoe ver zullen we gaan? Kijk nou, nou, kijk nou altijd naar de vijf spierot. Kijk naar wat we nu leren. Kijk naar de gemartheekoe, dat is dan jouw jou persoonlijke gemartheekoe moet het zijn. Kijk naar de malgoed, wat we nu leren. Wat is de malgoed aan het einde... Van de, de, nou, aan het einde der dagen, wat zal het zijn? Dat hij zegt die, dat, dat zal, zij zal verkrijgen dan uh, uh, jaaker, ah, pracht, boven pracht. Dat is ook de bedoeling dat wij ook dat ontvangen. En hij zal zij zal ontvangen en de hero en de hero, het licht boven het licht, zo is het ook wij, wat, de, de hele bedoeling dat wij ook dat bevrediging. Ja, bevrediging, gestaag bevrediging van de engel des doods. Dat is wat wij beogen te bereiken. Nou. En veel meer wat ook uit de hoek komt, weet je, wat daarmee ermee te maken heeft. Ja? Maar. Goed deze les, de les 168 probeer steeds herhalen dat, meerdere malen ik zou zeggen duizend keer er, nog een keer nog een keer, leg hem eh, maak een cassette of zo, een cd een, of weet ik veel, en in je auto overal luister naar deze les, want het was een van boven heb ik het eens aan mij gegeven om dat te geven en ook de les 170. En er komen nog meer, want wanneer, het is niet aan mij, zie je dat, het, opeens was het wel zo'n splash van alle klak, alle krachten die, die kwamen naar boven. En zie je, nu is het weer rustige water, het is niet, niet nodig meer, want het is geaccepteerd al. We hebben dat in de wereld laten komen. Ik heb het nieuw trouwens, ik, ik had jullie verteld, dat ik voor de, um, uh, werd uitgenodigd door een, zeer door een groot, door een, een, een groep van Russische Russen. Ja, de ex-Leitmaniden. Ex-Leitmaniden. Leitman. Dus ze hadden geleerd bij Leitman. Veel. En Leitmaniden, noem ik ze. Ja, Leitmaniden. Of Talen En er zijn maar Er zijn verschillende groepen. Uh, en dat zijn mensen die al flink hebben geleerd. De ene was bijvoorbeeld tien jaar geleerd en heeft haar geleerd. En die is, uh, heeft al een groep zelf, grote groep al opgewaakt met mannen en vrouwen. En de andere ook, zijn mensen die al leraren zijn. En, uh, en nu kwam ik en zij hebben mij uitgenodigd om naar de site te komen. En er is een forum daar en ze hadden, die, ik geef, gaf dus al die Russische lessen geef ik dus aan hen en ze hadden kan zij dus op uh, elke week aanbieden aan hun mensen. en Daar heb ik ook nu laatst <laughs> ook een onderdeel van Loriaanse Kabbalah, heb ik daar ook. Uh, ze hebben zo'n super publiekje gemaakt van uh, de leer van het Koninkrijk der Hemel. Nou, die had ik nooit van gehoord. En een van die leraren daar, die, die ook daar ook participeert, die tien jaar had geleerd, de Kabbalah. Hij het zei tegen mij, daar in het, het Russisch daar alles natuurlijk. Hij schreef daar dat ik had dit al in 2000, in het jaar 2000, verwachtte hij, hij kwam naar een congres in Israël, hè, daar, dat bij, bij Baruch, en hij verwachtte dat dit zoiets zou gebeuren, dat zo'n leer dat. Want het was iets te kort, begrijp okay. je? Niemand spreekt over dat wat ik spreek. Geen mens, geen niemand kan je vinden over de hele wereld. Geen kabbalist vind je dan uh, in Amerika of in Engeland of in uh, niemand. Want wie wil dat? Wie wil die Yeshua hebben? Wie will... <laughs> is hapach op die Yeshua? Niemand is hapach op die Yeshua. Ze begrijpen niet dat wat voor kracht is dat. De ketter, we kunnen niet begrijpen wat ketter is. Dus daarom leer goed dat, want de ketter, we kunnen niet snappen, kijk wat we hebben geleerd, dat vier executies hebben nodig om te komen tot de ketter. Dat is precies een beetje te voelen wat de ketter is. Daarom willen ze Yeshua niet. Maar dan heeft hij mee, deze man die heeft geschreven daar, hij zegt, ik wilde dat wel horen van daar, van de van die andere club, maar daar hoorde ik dat niet. Maar nu hoor ik dat voor het eerst, en ik, van, het, van het, in de, hoek, de hoek waar ik absoluut niet verwachtte dat ik hier zou dat horen. En ik heb het nog niet opgezet daarover in iets, ik heb alleen maar aangestipt wat het zal zijn. Maar daar een aantal Israëliërs, die ook daar... Van Russische afkomst. Die hebben al de forum verlaten. Direct. Nee, het is echt direct. Hoe uh, kan dat? Want ze menen dat het it, iets christelijk is. Of dat. Ze dat ik. Hoe kan dat? Dat het niet kosher is. Als je horen Yeshua, dan is het niet kosher. Er is geen naam die zo so kosher is. Als die Yeshua. Onthoud het. Er is geen Jood. Die zo Joods was en is als Jezus. Van hem kan je leren wat Jood is. Van deze kracht. Want Jood is de, de wens om te geven. Dus de ketter wat aan de mensheid is gegeven. Is geen aan niemand is gegeven deze kracht van de ketter. Want alles is alleen maar de wens om te ontvangen. En via dit volk is gegeven... ...die jood, die kracht van de ketter... ...om alleen om de mensheid te brengen... ...naar de verlossing, naar de vervulling. Via de ketter, hoe kan je dan komen tot het licht? Anders dan via de ketter. De ketter is de eerste, het eerste station. Nee, het lijkt me wel wat trots... Denk je dan van de mensen. Hè? En en van wat zou het, het verschil kunnen zijn tussen het jodendom en het christendom? Wat voor mij... ...als... Christen, zeg maar, nou ja, yeah. Yeah. Was, was Christus, Jezus was altijd het belangrijkste persoon, dat de jaartelling begon, uh, yeah, yeah. Yeah. No, no. okay. ja, nou zie je, nou, oké, kijk, voor jou als Christen dan, dus het is voor ons okay. iets makkelijker, het is dus. makkelijker, precies, maar voor de jood ja. is het natuurlijk moeilijk, ja. alles uit kijk, maar je hebt je hele cultuur dan op? Dat, dat doet, hmm? je, ze geven dan nou ook eigenlijk een hele cultuur op. Als ze het is een als soort trots. Het is, hmm. is niet alleen trots. Het yeah. is historisch. Het is historisch. Het yeah. is zo so historisch gegroeid. Kijk, moet je zo zien dat 2000 jaar geleden, uh, toen zij. Ja, kijk, moet je zo zien. Toen zij Jehovah uh, overgeleverd hadden. Ja, yeah. dus. We hebben dat overgeleverd? Het volk? Het volk niet. Het volk. De uh, leiders. Ja, yeah, dus de. The Rabbinaat. Rabbinaat van, van Jeruzalem. Dus wat ik zeg ook, dat er moet spijtbetuiging komen yeah. uit Joden. betekent, yeah. dan bedoel ik niets anders. Dan bedoel ik niet van Amerikaanse Joden. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Dat zijn allemaal uh, zaken, Allemaal. Uh, allemaal, wie zijn dat, wat zijn dat voor Joden? Zijn dat Joden? Ik bedoel, uiteindelijk, van wie moet de spijtbetuiging komen? Van degene, van wie dat bevel uitkwam. Van wie? De rabbinaat van Jeruzalem mm -hmm. Zelfs niet, zelfs niet de hoofdrabbinaat van Israël, want wie zijn de hoofdrabbinaat van Israël? Wie zit daar? Wie zit in de hoofd, of, of in uit, het, van Tel Aviv? Is het rabbinaat? bedoel, Jeruzalem, Jeruzalem, die hebben ze hem overgeleverd. Alleen van het rabbinaat, hoofd namens de rabbinaat van uh, de Jeruzalem, daar moet wel zo'n spijtbetuiging. Ja, maar dat bedoel ik met trots, want dat is eigenlijk Niet trots. Eigenlijk niet nee, hij zei, kijk, kijk het, is een, het is van binnen, ziet, het is niet de trots zelf. Het is van binnen zij tegen de kracht in de mens zelf. Begrijp je? En ten eerste, het is wel... Kijk, alles bestaat, uit, alles bestaat uit het algemene en het bijzondere. Ja. In, het, in het algemene kan je zeggen zo. Dat in de tijd wanneer... Toen, toen het gebeurde, 2000 jaar geleden... Toen zij hadden Jezus overgeleverd ja, aan Pilatus. Dat... Op dat moment gebeurde dat. Want, moet je zo zien, niets verdwijnt in het geestelijke. Elke zonde die men begaat, in het bijzonder de zonde van een groep van mensen, een volk bijvoorbeeld, wordt erg zwaar getild. Ja, het is een soort macht. Precies. Precies. Ja. Dat is net zo als, het, is, het was nog zwaarder getild dan aan hen, dan... De zonde van, de, van het gouden kalf. Je? En dan hadden ze zo gezegd, nee, we kiezen voor een voor een boef. Ja, Barabbas. Zij kozen, dat was echt geestelijk gezien. Alles wat je van buiten ziet is een projectie van het geestelijk. Dus zij kozen toen, oké, okay, dat die al die. Al die overpriesters hadden hen ingefluisterd in, het in, in hun oren. Maar toch kozen ze allemaal voor, wie wilt u dat ik, Pilatus had gezegd, wie wilt u dat ik vrij maak op deze dag, op de dag van de presser. Wat hadden ze allemaal gezegd? Barabbas, die rover, ja, die schurk. Wat betekent dat? Dat van binnen ervoeren zij ook op dat moment het protest. Tegen deze kracht, Jesu, moet je goed zien wat ik probeer. Ik zeg, spreek niet van buiten, interesseert mij niet, het volk of dit of dat, allemaal algemene dingen. Van binnen. Van binnen houden een protest tegen de, tegen de kliketer, Tegen dat onverzettelijkheid in de mens. Vanuit de mag goed te dus huh? Vanuit mag goed of zien. Vanuit het mag goed, precies. Vanuit de, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Natuurlijk is het alles in één mens. Is, beter, yeah. is het beter niet te spreken? Als ik spreek, zelfs alles goed onthouden. Alles wat ik zeg over volkeren, joden, niet-joden, rabbies. Alles spreek ik over de krachten in de mens. Alleen, het is precies hetzelfde als je spreekt over het algemene aspect dan en, en het bijzondere. Het is makkelijker vaak te spreken van het algemene aspect dan in het bijzondere. Daarom spreek ik over die dingen in het algemene aspect. Maar, maar, maar het is precies hetzelfde die vindt van binnen plaats. In binnen ons hebben we al deze krachten. Joden, die uh, christenen, Arabieren. Alles heb ik in mijzelf. De hele wereld moet zitten in mijzelf. Al, al weet ik, al wil ik het niet horen of wel. of niet. Alles zit in mijzelf. Hebben dat geleerd. Maar... Dat hadden ze gedaan toen, en dan elke generatie kreeg dan weer zijn portie voor terug. Hebben? Dus al, het, al de ellende die daarvoor, daarvoor, daarna was, was juist om deze, om deze reden. Zij konden, konden niet terug zeggen: nou, het moest zo zijn, het moest zo zijn. Maar. Niets wordt, moet je zo zien, niets wordt vergeten, niets wordt, niets verdwijnt in het geestelijke. Deze zonde die het volk Israël be, be, uh, begint, moet ook rechtgezet worden. En dan hoef je niet te verliezen jouw, zeg je dat, jou, Gezicht. huh? jouw gezichten, hoef je niet te verliezen. Je moet wel in staat zijn om dat wel te doen. Het. Ik bedoel, de rabbinaat van Jeruzalem wel, moet wel dat doen, want van hen kwam dat bevel. Want de anderen kunnen zeggen: Nou, Amerikaanse Joden, wat hebben we te maken met hen? Doe dat doet er niet toe. De rabbinaat, namens die deze, zij moeten het wel doen. Ja, dat jij weet, dat die wij kunnen zeggen. staat ja? Kijk. ...of zij daartoe in staat zijn... ...of niet... Ja, ...weet alleen... ...Alleen de schepper weet of het kan... ...maar het feit dat het, dat... het al manifesteert zich... ...deze gedachte hier op aarde... ...ik denk dat het voor de eerste keer... ...ik heb het nooit zoiets gehoord... Het ik, kwam, het, ...ik denk dat dit al komt... ...absoluut... In, ja, dat ...en dat het feit dat het kwam ja. al bij ons... ...dat wij het ja. hebben al gelanceerd... ...hoe we niet dat... En natuurlijk komt het straks, straks, ik had gezegd dat ik alleen aan jullie dingen vertel. Maar nu, op de, vanaf, vanaf december, heb ik gestopt met de Russische, Russische lessen te geven. Ja, met de Russische audiolessen te geven. En ik dacht, nou, nu heb ik een beetje rustig, heb ik nog meer ja. tijd voor mezelf, kan ik wandelen, etc. Nou, over vier dagen kreeg ik dan een uitnodiging van hen om, om hen bij te staan op een goede manier, niet als Arabia. ik doe het erg eenvoudig, ik zeg iedereen moet mij ja zeggen, geen uh, subordinatie, et cetera, ze hadden ze al veel geleerd daar. Maar, en dan ga ik opnieuw. we zaten schem binnen een paar dagen, voor de kerst nog, en Hanukkah, sommige is Hanukkah, voor de andere is kerst, het is precies hetzelfde. Het is precies hetzelfde. Absoluut precies hetzelfde dan nou dat is dan dan ga ik dat ook opzetten bij hen op de site op die op die, op, op hun forum nou dan hebben ze ook veel Israëliërs en ook veel van de school van die andere van die andere scholen die kijken daar stiekem kijken ze daar misschien kunnen ze iets leren of misschien uh, zit daar iets iets iets wat verboden is cetera. Natuurlijk wat daar komt het nieuw al Daarop te staan, en dat wordt dan een item van, uh, natuurlijk, zij gaan het allemaal door, doorgeven, en dat gaat borrelen. Want zonder Yeshua kan het niet borrelen, alles komt van de ketter. Deel? Daarom, als wij nu Yeshua aansluiten tot onze studie, het wordt niet, het, niet alles wat wij leren, eigenlijk, want wij leren, wij moeten dat ook wat leren, wat wij nu leren. Dan wordt het, gaat het doordringen, al onze studie alles wordt doordrongen door deze Yeshua. Dan wordt ons haar wordt, wordt niet van steen, maar van vlees. Ja? Wat